voor wie werk met meer uitdaging zoekt. Yes! Deze week in de bonus. Ah, witte druiven, pitloos en sebeldruiven. 1 per se gratis. Alle Arla's Care 450 gram. 1 per gratis. Alle Knorwereldgerechten en maaltijdmixen. Ook 1 per se gratis. En alle Ben Jerry's en Magna Pines, Ook 1 per se gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkeren van Albert Heijn.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 KPN voor een beter werkend Nederland. 58 Nieuws, 3 uur. Goedemiddag, ik ben hier in Schut. Er is een man opgepakt die van de week een hardloopster heeft aangereden in het Westland bij Den Haag. en daarna is gevlucht. Eerder werd al zijn auto teruggevonden. De vrouw ligt met gebroken ribben en gescheurde nekwervels in het ziekenhuis is hij de broer van de Britse koning. De opgepakte ex-prins Andrew krijgt geen voorkeursbehandeling. Volgens de BBC belandt hij waarschijnlijk in een gewone cel... waar hij zijn verhoor moet afwachten. De Britten vragen het zich af. Zo'n broer, koning Charles, vindt ook dat het recht zijn beloop moet hebben. Andrew zou als handelsgezant gevoelige overheidsstukken... hebben doorgespeeld aan Jeffrey Epstein. Dit alles staat wel los van de beschuldigingen van misbruik. Een fatbike-verbod op drukke plekken in Amsterdam is een stap dichterbij. GroenLinks en PvdA overwegen voor te stemmen... en dan is er een meerderheid, met het AT5. Waar en wanneer het verbod moet komen is nog onduidelijk. Er is veel kritiek op fatbikes, vooral de opgevoerde omdat ze veel te hard gaan. En we lopen nog twee medailles achter... op de vorige winterspelen van 2022 in Beijing. De teller staat nu op 15, maar daar kan vanmiddag alweer verandering in komen. Onder andere Joep Wennemars, die gaat zijn best doen op de 1500 meter. En zijn coach Jack Ory, die denkt dat het moet lukken. Als je een meter zo kan rijden en dan nog een tweede erachteraan... dan kan hij hier gewoon. En dan gaat hij ook. We gaan natuurlijk ook voor het podium. Verder is er dan ook nog short track, de massastart... en de 1500 meter bij de vrouwen, dat is allemaal morgen. En de aflossingsfinale bij de mannen krijg je nog het weer steeds droger en gaat graad of drie vanavond en vannacht. lokaal een buitje met temperaturen rond het vriespunt. En tot zover het 588-nieuws. En al het verkeer, de drie grootste files A27, Gorcum naar Utrecht. Door een ongeluk is er file tussen Hout en Rijnsweerd. Negen minuten doe je er langer over. A30 Barneveld naar Ede tussen Barneveld en Lunteren. Afrit is afgesloten. Dat komt door asfalteringswerkzaamheden. Tien minuten bij je reistijd optellen. En de laatste file, de A58, naar Eindhoven voor de brug over het Wilhelmina-kanaal... 7 minuutjes. En dan de belangrijkste controles. De A7, sorry, de A1 Hengelo-Deventer, 108.5 A2, utrecht en Bos bij Beest 83.6 A16, Dordrecht-Breda bij 39.1 A35, Hengelo-Enschede 69.3 A35 verderop, Hengelo-Enschede bij Enschede bij 70.6 uh, Dan de A58 Tilburg naar Eindhoven 19.4, dat is bij Oorschot en de A73 bij Sint-Joost echt richting Venlo, oppassen bij 70.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 Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl 538 De 538 Zomerweken Luister en win. Jouw vakantie naar de zon. Yes, goedemiddag. Morgen. Met de zangeres die geboren is in de stad die vier seizoenen per bushalte heeft. Londen, Shanna Spiro zometeen naar Bruno Mars. 538 Sky. Don't say goodbye, just hold me tight Wait <laughs> Het jaar dat uh, techgigant Sony alsnog 12 miljoen floppies verkocht voor de Gen Z onder ons. Een floppy dat is een USB stick ter grootte van uh, een stokbrood. <laughs> waar maar één mb op kon of zo, weet je. En het was het jaar, dus 2009, van de Vlaamse Kimberly. Zij beweerde dat ze in slaap was gevallen in de stoel van een tattooartist... en wakker werd met 56 sterren op haar gezicht. Uiteindelijk gaf ze toe dat ze het wel zelf wilde, al die sterren... maar had gelogen om straf van haar vader te, te vermijden. Ah. Ja, twee echte sterren uit 2009 hoorde je net. Edward Maya, Viga Yigulina. Die kent er niet... Dit is 538 tijdens je werkdag. De nieuwe Zara Larson krijg je zometeen. En dit is Morgan Wadden en Love Somebody. Going all I live too fast to down. Truth is, I just think about these games. They all play. I'm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 I'm Okay. De nieuws van Sarah Larsen is weer helemaal terug met Midnight Sun. De 538 beroepenjacht. Ik begrijp klachten die anders klinken. Ik begrijp klachten die anders klinken. Oké, okay. ja dat is de cryptische omschrijving van het beroep dat we zoeken van de mysterie medewerkster. Wil je 200 euro winnen? Dat zit er nu in de jackpot van de 538 beroepenjacht. Kom dan in de uitzending stel drie vragen aan de mystery En weet je daarmee te raden welk beroep zij heeft? Dan scoor je dus de jackpot. Lukt het je niet? Dat is super jammer, maar dat is dan weer prijs voor de volgende luisteraar, morgenochtend. Want dan gaat er weer 50 euro in de jackpot. Denk je te weten welk beroep ze heeft? Nou, kom maar op. In de 538 app kun je jezelf melden. Stuur richting de 538 studio gratis het woord beroepenjacht en erachteraan je naam. En dan hoop ik dat je zo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 Gepoederd, gedropt. Genieten van drop. Nu ook suikervrij. Hey Liselotte, wist jij dat papa een vroegboek is? Nee, waarom moet je nu al? Omdat je bij prijsvrijvakanties vakanties nu de hoogste korting krijgt... tijdens de super vroegboek sale. Dat is fijn, dan houden we dus extra geld over heel veel ijsjes. Lekker hè? Ah, wat een hotel.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 18 plus speelbus. Ja. Echt serieus? Oh, Oh, Wat een geld. 18 duizend. Tot verwekkende. Ben jij de volgende postcode winnaar? Geniet maar even van dit McDonald's momentje. Je luisterde naar de McCrispy Bacon and Onion. Kom hem lekker halen bij McDonald's.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 Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid... en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl. Hola! 5, 3, 8, 5, Maak la brand. Yes, lekker richting de vrijdag met zometeen Nena en Kim Wild en Calvin Harris. Radio 538. singing me baby, don't you.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 en Kim Myers De 538 Beroepenjacht. Ja, uit Soeterwoude. Bertina, welkom in onze Beroepenjacht. Ja, dankjewel. KNO-arts, psycholoog. Uh, uh, dat is het allemaal niet. Maar jij denkt, ik ga het eens even doen voor 200 euro. Ik uh, ga het proberen. De eerste vraag. Kom maar op, je eerste vraag. Is geluid een belangrijk onderdeel van je werk? Is geluid een belangrijk onderdeel van je werk? Oké. Okay. Eh, uh, nee. Vraag 2. Volgende. Um, kijk je voor je beroep in oren? Ja, af en toe. Vraag 3. Oké, okay, ja, leuk. had ik nog een vraag, ja. maar. Oké, okay, heeft je beroep iets te maken met muziek? Oké, okay, mystery medewerk, De muziek, komt dat voor in je beroep? Mm, nee. Ja, nou, eens even kijken of je hier nog uh, wat van gaar kan koken. Uh, Bertina. Um, nou ja, dan ga ik wat ik eigenlijk in eerste instantie dacht. Um, bent u audition? Nee. Ah, jammer. <laughs> ja. Jammer. Okay. KNO-arts, psycholoog, audition, Dat zijn allemaal geen goede antwoorden. Dat betekent 250 euro in de pot. Uh, ook dankzij jou. Dus uh, dank voor je bijdrage. En uh, werk ze nog eventjes. Ja, dankjewel. Jullie Bye. ook. Doei, doei. De 538. Beroepenjacht. Ja. Wat beroep zit hier nou achter? Wat beroep heeft ze deze mystery medewerkster? Morgen is er weer in de ochtend een nieuwe beroepenjacht. Martijn valt dan in voor Dennis, dus die gaat het spel verder met je spelen voor 250 euro. De Dua al onderweg en eerst. Nee naar Kim Wild, 538, anyplace, anywhere and anytime. Oh no. Antoon zijn nieuwste komt eraan. Tot het eind van mei hoor je zo meteen. En eerst Dualita Trading Season.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 Ik laat je niet los, niet los, niet niet, Maak je niet uit, met mij gaat het goed. Ik in de stad, nu bij mijn zus om de hoek. Ik zat van de week nog bij vader Hij mist je nog steeds, maar hij doet nog zo lang. De stond gaat slecht en maar alleen niet in de lengte. door ik even je saaie ja, Dus ik fluister je naam heel En ik laat je niet los, laat je niet los. Ik laat je niet gaan, laat je niet gaan.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 Dat betekent, over een paar minuten of binnen een paar uur... kun je gewoon een zomervakantie voor twee winnen. Hoe lekker is dat? De middagshow komt eraan met Bas en Irene En natuurlijk het nieuws met Iris. Wat heb je voor ons? Wat koningin Camilla te zeggen heeft over haar opgepakte zwager Andrew. Dat er meer zometeen. Je kunt alleen deze week nog krassen bij Albert Heijn. Krijg bij elke 15 euro aan boodschappen een kraskaart. En kras altijd een gratis product. Dus waar wacht je nog op?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 Het is nu al zomerseil bij Doei!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 Fans van Naanzinnig Voordeel, opgelet! Nu naar al die voor eens ster beter leven slagersrookworst. Deze week nergens goedkoper. 275 gram, maar 1,69.